Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. De vermiste Boeing van Malaysia Airlines heeft mogelijk een heel andere route gevlogen dan tot nu toe is aangenomen. Peersbureau Reuters en Maleisische media melden dat het toestel ook is gezien bij de straat van Malakka. Honderden kilometers ten westen van waar nu wordt gezocht. De Boeing 777 was zaterdag onderweg van Kuala Lumpur naar Peking. Het toestel vloog in noordoostelijke richting over de Zuid-Chinese zee. Halverwege Maleisië en Vietnam ging het contact met het toestel verloren. Het vuurwapengevaarlijke duo dat eind februari in Duitsland werd opgepakt... wordt verdacht van nog een ontvoering. In Echten hebben ze mogelijk op 10 februari een man uit Ruinen bedreigd... met een vuurwapen en hem korte tijd ontvoerd. De man wist uit de kofferbak van de auto te ontsnappen toen de motor afsloeg. De politie denkt dat hij is ontvoerd door het duo dat ook van overvallen wordt verdacht... en inbraken in Meppel, Lagenmure en Enschede... De man en de vrouw zitten in Duitsland in twee verschillende gevangenissen... tot de uitlevering met Nederland geregeld is. In de kathedraal in Madrid zijn de slachtoffers herdacht... van de aanslagen op treinen tien jaar geleden. Bij de herdenking waren onder andere premier Rajoy en koningin Sofia aanwezig. Na de dienst werd een herdenkingsdienst gehouden in een park. Daar zijn bomen geplant voor de 191 doden die vielen. In Spanje zijn er altijd mensen die zeggen dat niet Al-Qaeda achter de aanslagen zat maar de Baskische afscheidingsbeweging ETA. Het weer het is vrijwel overal zonnig, het blijft droog, het is 13 tot 16 graden. Vanavond en vannacht neemt de wind af, het blijft helder met wat nevel, het koelt af tot 2 graden. De komende dagen blijft het lenteachtig met veel zon en vrij hoge temperaturen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat voor Knopend Hoevelaak 4 kilometer file. Er staat een auto met pech, de rechte rijstrook is dicht. Bij Rotterdam op de A20 richting Gouda voor knooppunt de Bresseplein 3 kilometer. A27 Utrecht richting Breda voor Noorderloos 4. Op de A28 van Utrecht naar Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Er staat 2 kilometer file voor Afrit Maren, de rechte rijstrook is dicht. Op de A44 Amsterdam richting Den Haag voor Wassenaar 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 is zin in ZFM ZFM met nu de muziek boulevard You'll say we've got nothing in common No common ground to start from and we're falling apart